11 uur. Dit is door Al negens met het NOS-journaal. Alle inwoners van België moeten van de autoriteiten binnen blijven. Er lijkt angst voor nog meer explosies na de aanslagen van vanochtend in Brussel. Op het metrostation Maalbeek ontploft een bom. Niet duidelijk is of daarbij doden of gewonden zijn gevallen. Het metrostation ligt midden in de wijk waar veel Europese instellingen zitten. De explosie op Maalbeek vond plaats nadat er twee bommen waren afgegaan op de Brusselse luchthaven Zaventem. Daarbij zijn volgens Belgische media 13 doden gevallen en 35 mensen gewond geraakt. De politie kan dat nog niet bevestigen. Zouden er nog meer bommen zijn gevonden in de vertrekhal die deels is ingestort? Op foto's op sociale media zijn grote rookwolken te zien. Ooggetuigen hoorden harde knallen en werden door elkaar geschud door de drukgolf. De luchthaven is ontruimd en al het vliegverkeer ligt stil. Het treinverkeer wordt omgeleid. En ook het centraal station van Antwerpen is intussen ontruimd. Vanwege de aanslagen in Brussel heeft de marechaussee op Nederlandse luchthavens de bewaking opgeschroefd. Volgens een woordvoerder zijn ze nadrukkelijk zichtbaar aanwezig. Langs de grens met België worden ook extra patrouilles gehouden. Verder houdt de politie de stations van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht extra in de gaten. Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet aangepast... na de aanslagen in Brussel. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... Dick Schoof zegt dat het niveau voorlopig onveranderd blijft. In Den Haag heeft de ministeriële commissie crisisbeheersing... een spoedvergadering gehouden... naar aanleiding van de aanslagen in Brussel. Premier Rutte, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... en een aantal ministers was daarbij. Rutte zegt dat nog veel onduidelijk is... Maar dat extra waakzaamheid is geboden, ook in Nederland. Volgens de premier worden alle voorzorgsmaatregelen genomen die nodig zijn. Rutte heeft inmiddels contact gehad met zijn Belgische collega Michel. Die heeft zijn afschuw uitgesproken over de gebeurtenissen. België is volgens Rutte opnieuw getroffen door laffe en moorddadige aanslagen. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuidwesten af en toe zon, in het noordwesten soms motregen. Het wordt tussen de 8 en 11 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Daar is hij opnieuw weer uitgebracht. En die hoort hij nu, 1978. Nico Haak met Is je moeder niet thuis. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie. Nou, dan ben ik er zo. Met een heel fijn cadeau. Om een uurtje of halve drie. En kom ze dan thuis? Ja, kom ze dan thuis. Dan klink ik langs de pijp naar beneden. En sluip dan door de sluiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. Is je, Is je moeder niet thuis, Marie? Want ik voel me wat band. geef geef me een kans. Kom en zitten hier op mijn knie. Je moeder brengt een bezoek aan dat café op de hoek. Maar kom ze eerder thuis op oh, je binnene. Dan dus sluik je door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis, Marie, laat nou, dan ben ik er.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 Gaat je voor de orde meneer mijn assembly. we het eraf? Middelbare dame Of komen we in moeilijkheid thuis? Bestaar voor hoe bestaat het waterverf? Waait u dat?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 It's not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 Yeah.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 Onderweg zometeen meteen Truskoopmans en Dick Door met een recht en een afrecht een hitte 1955 alweer, maar nu eerst de hitte 1965 de drie kleine kleutertjes met de trappelsak boogie.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 Zullen jullie maar lekker slapen hoor. Ja. Haha, ze kunnen het weg, mama. Haha, <laughs> hey. Nu is je weg, nu is je weg, nu is mama weer weg. Oei, de dag van de boerie. De dag van de boerie. De dag van de boerie. De dag van de boerie. Oh what a plaat Can we get that, boy?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 Dames en boogie. wil je soms een lekker koekje? Nee.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 Ik loop gearmd met een kater voorop. Daarachter twee konijnen met een prenter rond de kop. En dan de grote snoes aan die lente blazen ei. Wanneer je stut dan sneeuwt het op de hemmondse afdij. Ik reik een meisje mijn koperen hand, Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand.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 Calypso si, Calypso si, Calypso siciliano Calypso ai, Calypso ai, Calypso italiano Calypso si, Calypso si, Calypso siciliano In de havenbuurt van Santa Monica woont de lieve schat, ze heet Veronica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 Calepso ai, Calepso Ai, Calepso Italiano, Calepso si, Calepso si, Calepso Siciliano. Calepso ai, Calepso Ai, Calepso Italiano. Calepso si, Calepso si, Calepso Siciliano.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 emigreerde hij naar de Verenigde Staten. En uh, in 1963 keerde hij terug uh, naar Nederland. En uh, ja, onder andere begon hij in de snip en snapper review. En om leuk op te weten, begin 2013... na de aankondiging van het aftreden van koningin Beatrix... bracht Ronnie Tower samen met René Riva de single... Dank U Majesteit uit als uh, eerbetoon aan onze wijle koningin Beatrix. En ze is tegenwoordig gewoon prinses. En op 5 mei...